Al die mensen waar ik het over heb gehad, dat waren zonder uitzondering jagers en verzamelaars. Dat wil zeggen, die, die, die vormden betrekkelijk kleine groepen. Want u kunt zich wel voorstellen dat je als groep van jagers en verzamelaars niet met 50.000 man kunt rondtrekken. Daar hoef je niet zo'n groot denker voor te zijn om te begrijpen dat het natuurlijke wijze kleine groepen waren die... Uh, wel natuurlijk een voortreffelijke jachtuitrusting hadden en goed konden overleven, maar die ook niet al te veel spullen met zich mee konden nemen. Je kon niet, je kon niet een kleurentelevisie bij je hebben, zodat je elke avond naar Pauw en Witteman kon kijken na het schieten van de olifanten. Ja, of ze dat ook leuk zouden hebben gevonden, weet ik ook niet helemaal zeker, eerlijk gezegd. Dus dat was, dat was allemaal vrij beperkt, als u nou denkt dat dat... Het bestaan van de jagers en verzamelaars dat het een vrij schrale aangelegenheid was. Een vrij risicovol leven. Nou, het was risicovoller dan uw leven is. Zoveel is wel zeker. Maar uit alles wat we van de jagers en verzamelaars gevonden hebben, met name natuurlijk skeletten, blijkt dat ze een heel gezond leven leiden. Ze waren minstens even groot als wij. Ze hadden goed ontwikkelde Skeletten, er was helemaal niks mis mee. Kortom, ze hadden goed te eten. En, ...en de levensrisico's waren relatief beperkt. En als je dat vergelijkt met landbouwers... ...dan zult u zien dat de landbouwers eigenlijk eh, er skelettechnisch beduidend beroerder aan toe waren... ...dan de jagersverzamelaars. De jagersverzamelaars hebben ook waarschijnlijk niet zo heel erg hard hoeven te werken. He, dus ze we gingen een beetje... ...ja, u, u kunt het misschien het beste vergelijken met zo'n leeuwentroep. He, die heeft u allemaal wel eens op televisie gezien. Die liggen feitelijk de hele dag te pitten. <lacht> met name de mannetjes, die doen helemaal niks anders dan pitten. Meestal met de poten zo omhoog. Hè? Uh, ja, als u denkt dat waar uw huiskat het vandaan heeft, nou, dan weet u dat tenminste. En af en toe zeggen die, doen die mannetjes alleen even hun ogen open om dan te, tegen die vrouwtjes te zeggen van ga eens vlug een zebra vangen. En dat, dat is eigenlijk zo'n beetje, maar ik geloof dat ze 80% van de tijd eigenlijk niks doen. En waarschijnlijk is dat voor de jagersverzamelaars ook het geval geweest. Het waren intelligente lui. Ze hadden een hypermoderne voor die tijd jachtuitrusting. Er waren beesten zat, sterker nog, die jagers verzamelaars hebben aanzienlijke ecologische effecten gehad. Het tal van grote en betrekkelijk trage soorten zijn verdwenen zodra de mens ter plekke verscheen om ze van het leven te beroven en op te eten. Dus u moet met de jagers en verzamelaars eigenlijk geen, geen meelij hebben. Ik weet ook niet of, of, ja, of, of zouden de genetische impulsen zitten er nog wel, wel een beetje in. Hoewel de moderne jagers, daar heb je het gevoel ja, dat dat weer heel andere genetische factoren zijn. Die de betrokkenen ertoe brengen om in zonderlinge groene jassen met geweren de natuur in te trekken om daar doodzielige konijnen neer te knallen. Hm? Die niks terug kunnen doen. ...komt er nog bij. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als de Nederlandse jagersvereniging... ...dat die stipuleerde de afgelopen drie met die geweren... ...en, en weer terug met speren, pijlen en bogen en zo... ...dan zou ik het wel zeggen, nou alleen, he, dat, dat kan ik maar eens... ...ook die wonderlijke idee dat ze de natuur moeten reguleren. Eerst hebben ze de natuur zodanig naar de verdommenis geholpen... He, ...dat ze hem daarna moeten reguleren. Daar moet u natuurlijk geen... Moet u geen ...we kunnen zo wat wolven uitzetten... He, dat zou ook de natuurwandeling een stuk spannender maken. Hè? Ja, af en toe wordt er dan iemand door een wolf opgegeten... maar dat geeft juist een kick als je op zondag naar de Hoge Veluwe gaat. Huh? Ja, als je mensen zo gek kunt krijgen om de bungee jumpen, zie ik ook niet waarom je geen wolf op de Hoge Veluwe zou kunnen loslaten. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat het een, een enorm kassucces zou worden. Zeker, zeker. Toch hebben ze er in de menselijke geschiedenis twee ingrijpende revoluties voorgedaan. We zijn namelijk grotendeels, niet helemaal, ik zal er zo nog kort iets over zeggen, zijn we opgehouden met het jagen en verzamelen. En, en we zijn door die twee revoluties heen gemarcheerd. En de eerste revolutie was de Agrarische Revolutie, ook wel de Neolithische Revolutie genoemd. En de Tweede Revolutie is feitelijk van zeer recente datum, althans historisch gezien. En dat is de Industriële Revolutie. En... Eigenlijk betreft het in die twee revoluties vergeleken met het bestaan van de jagers en verzamelaars is men op een hogere trap gekomen van het benutten van de zonne-energie. Ja, alles wat zich op deze planeet afspeelt is afhankelijk van de energie die de zon naar de planeet toestraalt. He, ook dat konijn wat de jagers en verzamelaars dan vingen en, en opaten en zo dat leeft van gras. En het gras groeit, He, ik hoef u dat eigenlijk niet uit te leggen, maar voor het gemaakt doe ik het toch maar even. En nu kun je dat op een wat hoger niveau brengen, doordat je dus die, die, die fase van het konijn die sla je eigenlijk over. En je besluit om zodanige uh, planten aan te planten, dat die uh, allerlei vruchten opleveren waar je uh, ook van kunt leven. Ja. Uh, ...eventueel gecombineerd met het temmen van bepaalde dieren... ...die je dan dus niet meer met pijlenboog boog achterna hoeft te zitten... ...in het bos, hè, maar die je gewoon uit de stal leidt... ...en dan op geniepige wijze plotseling de strot doorsnijdt. Ja, dat, dat ik dat zo formuleer, dames en heren, dat geeft al aan... ...dat ik dat zelf nooit heb hoeven te doen natuurlijk. Want vroeger was dat de normaalste zaak, het slachten van een vark, ...varken was de normaalste zaak van de wereld... Maar wij, wij doen net alsof dat, alsof dat niet zo is. U heeft misschien wel een stukje varkensvlees gegeten vanavond... maar als een van de gezinsleden dan zegt van... heb je er wel aan gedacht dat dat een stukje is van een varken... wat misschien nog drie weken geleden heel gelukkig... waar die varkens dan ook maar wonen in zo'n varkensflat wonen? Dan, word je, dan maak je jezelf niet populair in het gezin. Wij, wij, ook alle onderdelen van de dieren die nog herinneren aan hun dierlijk bestaan... Die, die, ...daar willen wij niks mee te maken hebben. Hè? Dus de tong bijvoorbeeld, dat tong was vroeger een heel populair gerecht. Nou, daar moet je tegenwoordig bij kinderen mee aankomen. Hè? Want ja, hè? ja, het lijkt daar sprekend op, het is niet anders. Hè? Dus dat willen ze niet. Orgaanvlees, dat willen ze ook niet. Hè? Dat is allemaal, het moet een keurig vierkant lapje zijn... Hè? En ik begreep dat de wetenschap er keihard aan werkt om in feite van, van een, een, een simpele cellenbasis gewoon biefstukken te kunnen kweken. He? Gewoon een knop drukt, dit worden biefstukken, dit worden nou, van alles en nog wat. Dan zijn we van dat gedonderjaar zijn we ook af.